Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Komende dag mogen kappers weer aan de slag. Net als schoonheidsspecialisten, pedicures, masseurs en rijschoolhouders. De zogenoemde contactberoepen dus. Deze versoepelingen kondigde het demissionaire kabinet vorige week aan. Ook mag je weer fysiek in een winkel zijn. Wel op afspraak en per verdieping mogen maximaal twee klanten naar binnen. Verder mogen jongeren tot 27 jaar weer met elkaar sporten. Wel alleen binnen de eigen club en alleen in teamverband. De competities worden dus niet hervat, ook sportscholen blijven gesloten.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 In Brazilië zijn afgelopen dag 1724 mensen overleden aan het coronavirus. Dat is het hoogste aantal doden op één dag sinds het begin van de pandemie. Het totaal aantal omgekomen coronaslachtoffers in het Zuid-Amerikaanse land staat nu op meer dan 257.000. Alleen in de VS zijn meer mensen aan het virus overleden. Braziliaanse ziekenhuizen hebben moeite met het hoge aantal coronapatiënten en sommige IC's liggen vol. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Californië zijn 13 mensen omgekomen. Een vrachtwagen botste op een SUV met 25 inzittenden. Het is niet duidelijk waarom er zoveel mensen in de auto zaten. Het model is maar geschikt voor maximaal 8 inzittenden. Zeker 10 dodelijke slachtoffers waren Mexicanen. Onderzoek moet uitwijzen hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Het weer, er zijn brede opklaringen, de temperatuur ligt rond het vriespunt. Komende dag veel zon, het wordt tussen de 10 en 16 graden. Op de wallen is het flink kouder. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Game of Life. The bridges So pitch your love and lie in the ditches PS hunk and kisses when...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 ik ben, ik ben nog steeds niet zo. goed spreek een nieuwe chain, heb een af now. Ship een fucking stelle cake in a lockdown. Heb dit nu nog als een dings als een sport now. Is met u bij uw verleden als een touchdown. ik hoor dat je goed begrijpt. Ik doe wat ik doe altijd.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 Touch the hand. Ik wil dat je goed begrijpt. Ik doe wat ik doe altijd. Jongen, ik ben op de move altijd. De move altijd lijkt ah uh, uh. Jongen, dit is ook altijd. Voor de familie die bloed met mij. Doe ik wat ik doe altijd. Doe altijd hey.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 I'm better than that, I'm better than that I should be living my life so I go to heaven and never come back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 History Io de Lali lali pop viene casa e so io o ya, balla col importo bang bang, dammi così cara, I love the color come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 But you've got to learn how to rely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 Ik ga niet meer terug naar toen om dagen in de zonne eindeloze nachten pijnloze gedachten. Ik weet niet meer wie ik was voor het allemaal begon. Ik weet ook niet wat ik nu ben behalve jong om dagen in de zonne eindeloze nachten. Het komt wel weer. Mm -hmm. Droomde nog geen kleur, het leven was stabiel, maar de jaren openen de deuren, ook een bubbel is fragiel en ik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 It's going to be mm -hmm, mm -hmm.